Raymond Sireen met het NMS Journaal. Een aantal moslimaties roepen gebedshuizen op om hetzelfde te doen. Op de Facebookpagina Steun de PVW stonden deze week... onder een bericht over brandstichtingen bij Zweedse moskeeën... oproepen om in Nederland hetzelfde te doen. Het bericht en de reacties zijn inmiddels verwijderd. Het Centraal Orgaan Moslims en de Overheid heeft minister Opstelten een brief gestuurd... waarin wordt gevraagd hoe hij de bedreigingen tegen de moskeeën gaat aanpakken. Gisteren zei PvdA-kamerlid Koes dat het OM harder moet optreden... tegen oproepen om moskeeën in brand te steken.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 Een Belgische gevangene heeft toestemming gekregen... om te sterven door euthanasie, meldt de Belgische krant De Morgen. De zedendeliquent van 51 heeft jarenlang geprocedeerd. De gevangene krijgt volgende week zondag een dodelijke injectie... in de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. De man is tot levenslang veroordeeld en zit nu al 30 jaar vast... volgens een advocaat is er sprake van ondraaglijk psychisch lijden. In Edegem bij Antwerpen is de Belgische oud-premier Leo Tindemans begraven. Oud-voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy... hield een toespraak tijdens de ingetogen plechtigheid. Mensen die men graag mag, want men graag onsterfelijk zijn van rompui. En toch sta ik hier. Tindemans overleed vorige week op 92-jarige leeftijd. En dan het weer, bewolkt en vooral in het midden en zuiden regen of motregen. In het zuiden en oosten is er ook kans op natte sneeuw. Het wordt 2 graden in Limburg en 7 graden op de Wadden. Vanavond wordt het van het noorden uit droog en vannacht klaart het op. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 operator can i help you yes i'm trying to reach flight commander p r johnson's on mars flight two four seven very well hold on please Yes. <laughs> thank you operator Ik denk dat je weinig meer hoort op de radio. Dus leuk om weer eens te draaien bij C.F.M. Door de The Band en The Clouds Across the Moon. Welkom bij derde en Laatstuur van Zandvoort op zaterdag. Met daarin de volgende onderwerpen. We gaan om uh, kwart over vier gaan we weer schakelen met het circuitpark Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. Tijdens de traditionele nieuwjaarsrace uh, op deze zaterdagmiddag. Uh, om half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Suzy. En liefhebbers van het gedicht van het jaar kan ik wel wat bijna zeggen. Dat allemaal om kwart voor vijf. Onder het motto 25 jaar. En uh, wellicht hebben we nog even tijd voor de Volvo Ocean Race. Een stukje darts, Formule 1. En natuurlijk veel muziek. Zo is dat. Zodat ik dadelijk dus weer in naar Willem van deze. Wij blijven de nieuwjaarsrace volgen hier op ZFM. Hier is Sandra. de Delegation en Where is the Love? CFM Race Radio. Pit Report, Pit Report. Ja, ook in de derde helaas uur van de Salford op schakelen, zaterdag schakelen we weer live over naar het circuitpark Salford... naar Willem van deze bij een waarschijnlijk wel spannende nieuwjaarsrace, Willem. Ja, dat zeker, Rob. En ik zoek even. Droog plekje op, nou dan weet je het Het regent, het regent. Het begint in een uh, te regenen hier. Inmiddels zijn we uh, ja, drie kwartier onderweg uh, in die nieuwe rij. Het eerste gedeelte, uh, code 60, had. Uh, mm. een, uh, ja, ik vertelde over uh, Jeroen Bleekmor, die stinde met die glio uh, helemaal achteraan moest uh, beginnen van de 34e 34e plaats, inmiddels alweer opgerukt naar de 10e plaats en tweede in de klasse dus ja, die moeten een hoop lol hebben op de baan met zijn inhaalacties aan de leiding nog steeds de wolf van Plunteren en Pert Heus vlak daarachter of vlak daarachter eigenlijk, ja vlak daarachter mag je zeggen met een gat van 25 seconden, maar wel met het vooruitzicht als race-snelheid wij gereden dat die wolf toch zeker één keer vaker moet gaan tanken. En dat gaan ze niet redden in die 25 seconden. Dus die moet wel degelijk zijn voorsprong nog gaan uitbreiden. En zoals al zei eerder, ja, we gaan het donker krijgen. Nou, het is al aardig duister en de regen begint ook te vallen. Ja, en dat zijn externe factoren die ook gaan zorgen voor extra spanning en extra risico's die genomen moeten worden. Ja, Willem, moest is trouwens geregeld met de pitstops tijdens deze nieuwe IJsrace. Nou ja, met de pitstops, uh, ja, teams uh, die uh, in principe bepalen ze zelf uh, wanneer ze aan uh, de pits uh, verschijnen. Ja, het mooiste is uh, natuurlijk omdat we toen op het moment dat er code 60 is, code 60 wil zeggen dat iedereen uh, 60 moet rijden op de baan. Ja, en dan uh, verlies je de minste tijd uh, natuurlijk uh, ten opzichte van je tegenstander. Je kan niks winnen, maar je kan niks uh, verliezen ook op dat moment. En, uh, ja, we hadden code 60 uh, na een anderhalve ronde, nou is dat niet handig om na nou, anderhalve ronde al een pitstop te gaan doen, maar nu dat er race al een aardig eind op weg is, uh, zullen het teams zijn uh, die hopen dat er uh, zo duidelijk ook een Code 60 komt, want ja, als je dan uh, moet gaan tanken omdat je benzine overruikt, dan uh, verlies je in verhouding uh, heel weinig uh, op de tegenstander. Oké, okay, ja, voor die rijders uh, is het dus wachten op, uh, op die Code 60. En wat uh, houdt trouwens een uh, groene vlag in, even voor mij? Een groene vlag, uh, die houdt... In, uh, ja, de, uh, als er een baan van is uh, waar bijvoorbeeld een auto gespind is, dan wordt er uh, geel gegeven. En ben je dat uh, punt voorbij dat de baan weer vrij is, dat je weer op uh, race snelheid mag rijden, dan wordt er een groene vlag gezwaaid. Oké, okay, dus alleen maar positief. Ja, groen is uh, het meest mooie wat er kan zijn op de... Dan mag je gewoon doorrijden. En de zwart-wit Tenminste, als jullie die als eerste Ja, ah, Nee, dat begrijp ik. Hey Willem, eh, dankjewel voor dit moment. En straks verderop in dit programma komen we uiteraard weer bij je terug... voor het vervolg van de nieuwjaarsrace 2015. Dankjewel, hè. Oké. Okay. Hoi. Dat was Willem van deze vanaf het circuit Park Zonvoort. Ja, hij is inmiddels overleden. Dat hebben we van de week vernomen. We hebben het over deze Joe Cocker. Hier is een van zijn favoriete... zijn mooie platen, laat ik het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 I will try not to sing out of key, yeah Oh, baby, how can lie I help All I need is my brother. I I, my I say I'm gonna get hang I don't All the time. trying to be somebody else you can't hide your tears and wealth when your heart knows you hate yourself it's all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 I no. don't no. alle hits uh, op dit moment uh, van Europa horen uh, op de radio bij CFM. We luisteren elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 uur... naar de Eurobreakdown. En deze staat daarin ook genoteerd. Mel was van Stromae en Lorde. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, en ditmaal schakelen we niet live over naar het circuitpark... zo voort naar Willem van maar maar wel naar de man die tegenover mij zit... Albert-Jan Vos met Verstappen Nieuws. Ja, rond de Formule 1 coureur Max Verstappen... is de afgelopen maanden een sfeer ontstaan van een wonderkind. Een tiener zonder rijbewijs die het wel even zal gaan maken in de Formule 1... en voor wie de zegens voor het oprapen liggen. De Max-hype, zogezegd. Zelfs Red Bulls meester-scout Helmoet Marco vergeleek Verstappen met Aiton Senna. De Oostenrijker deed dat na de overwinning van de Limburger op de Natter -Norris Ring, waar hij de rest van het veld onder lastige omstandigheden declasseerde. Zelf herinnert Verstappen zich die bewuste race... Uh, met de verslaggever. Om een andere reden, lachend, zei hij... ik moest ontzettend nodig naar de wc. Misschien dat ik daarom zo snel was. <lacht> toch, merkt, toch merkt hij zelf ook... dat het uh, verwachtingspatroon... bij de buiten, buitenwacht onrealistisch hoog is. Serieus, ik maak me er niet druk om... maar af en toe hoor ik of lees ik dingen... en dan lijkt het alsof er wonderen worden verricht. Zeker u voor mij verwacht. Maar ik ben een coureur, geen tovenaar. Overwinningen of podiumplaatsen zitten er komend seizoen echt niet in. Maar wellicht wel wat punten voor het algemeen klassement. Al dus Max Verstappen. Zo meteen het dier van de week. Maar eerst gaan we terug naar de jaren tachtig. Met een single die gewoon lekker blijft. Hè, ook op deze zaterdagmiddag. Hier is de Nederlandse band Ten Sharp met You. with me As long as you by my side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 Ten Sharp met You. Het is tijd voor het dier van de week, Albertjan. En dan hebben we het over Susie. Lieve, schattige Susie is een heel bijzondere poes. Ze mist dan weliswaar een pootje... maar ze is hier inmiddels geheel van hersteld en redt zich prima. Ze is lief en speels en gaat graag naar buiten. En ook in het dierentehuis kan ze zich prima redden. Een huis met een tuin zou voor haar dus ideaal zijn. Ze kan het niet zo vinden met andere katten. Een huis voor haar alleen is dus een vereiste... Met kinderen kan ze het echter prima vinden. Daar vindt ze het heel gezellig en gezellig, uh, gezellig mee. Dus, en ze kan ook heel gezellig spelen met de kinderen. Dus kunt u Suzy een fijn thuis geven met een tuin en veel gezelligheid? Kom dan snel eens langs om met haar kennis te maken. Ze verwacht u al. Ze verblijft momenteel in het Dierenhuis Kennemerland... Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website www.dierentehuiskermerland.nl En het dierenhuis is geopend van 11 tot 4 op maandag tot en met zaterdag. Want ook Susie met drie pootjes verdient een thuis. Zo is het. En hier is de laatste verschenen single van Raccoon. Brick by Brick.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 It goes to show you never will know what life's about what life's about. Was Raccoon en brick by brick. Zo gaan we weer naar van deze op het CQ-park Sanfoort. Maar eerst deze van Brian Adams. Hier is Run to You! De inmiddels al gauwe oude single van Brian Adams en Gonna Run to You. Het is 10 minuten over half. vijf voor de laatste keer vandaag schakelen we live over naar het circuit. CFM Race Radio Pit report. report. Ja en dan schakelen we over naar Willem van deze, die daar vanmiddag bij de nieuwjaarsrace aanwezig is. En ja, ze zijn inmiddels al een tijdje onderweg en spanning al om op het circuit. Een donker circuit, een vrij nat circuit, dus ja genoeg spektakel waarschijnlijk Willem of niet. Ja, sowieso, uh, Rob. Uh, ja, uh, circuitpark is al tot uh, vijf kwartier onderweg van uh, vier uur. ze even gaan we rekenen, nog drie uur en... Uh, nee, ja, twee uur en drie, drie kwartier. Ja, precies. Uh, uh, dus, uh, ja, wie uh, Park Het uh, Net hebben we de pits op gehad van de leidende auto, uh, bestuurd door Joey uh, van Splinteren, dat is de Wolf. Die heeft het stuur overgegeven aan uh, Berthuis. van Splinter is toch wel een voorsprong uh, van ruim anderhalf uh, minuut. Maar goed, uh, nu is het gebeurd aan uh, Bertheus om uh, ja, dat uh, vast te houden. En ja, ik moet zeggen, die uh, Berthuis is toch uh, met deze auto denk ik toch een seconde of uh, 2,5, uh, 3 per ronde langzamer dan uh, versplinteren. Dus ja, die voorsprong uh, zal die uh, tijd van gaan inleveren. En het mooie is, uh, in de auto op de tweede plaats, daar gebeurt het juist andersom. Daar dat uh, de uh, sterkste man in nu. Dus uh, ja, die gaat uh, ongetwijfeld uh, die volop uh, uh, binnenhalen. Uh, Cor Heuger is dat, uh, die in de markt, voor uh, op de tweede plaats. En uh, die zit de achtervolging in. op Die vol. Uh, Kijken we nog even naar uh, de man van uh, van de eerste ronde, zullen we zeggen... ...Jeroen Bleekmolen die spin de bij hun rug op uh, gaat... ...moet uiteindelijk uh, als laatste weer het hele veld uh, achteraan... ...en uiteindelijk is hij toch uh, geëindigd uh, in zijn stint... dan ...op een uh, keurige zevende plaats... ...met zijn kleine Clio dus al die grote en snelle auto's... Uh, uh, ...ver uh, naar voren gereden... ...tot eerste uh, in zijn divisie, in de divisie... ...hij heeft het stuur overgegeven aan uh, Steenmet... Uh, ...die ook weer een uurtje gaat rijden en dan het stuur gaat overgeven aan uh, vader uh, Michel Leekomal. Het kan zijn dat uh, Jeroen de laatste tint van een uur daar nog uh, op zich neemt. Uh, Jeroen, ja, die eigenlijk woont in een raceauto of in een vliegtuig. Je vraagt je af waarom hij een huis heeft, maar ja. goed, die uh, is altijd onderweg uh, in de raceauto of vliegtuig. En, uh, ik ga ervan uit dat hij, uh, als hij nog de tijd heeft uh, voordat hij uh, weg moet uh, richting Dubai, dat hij ook dat laatste uurtje uh, voor zijn reis race gaat nemen in die Clio. En dat ze zeker zullen gaan voor de klasoverwinning met die Clio. Oké, okay, nou we hebben nog 2 uur en 47 minuten te gaan, dus ja, toch, toch wel spannend gewoon. Ja, en uh, inmiddels is uh, de baan nog nat, maar het regent niet meer. Dus we gaan afwachten hoe dat uh, verder gaat de komende uren in het donker. En uh, uiteindelijk uh, tijdens het vuurwerk als eerst over de finish uh, gaat. Ja, helaas, uh, kunnen we de, de finish niet meenemen Willem, maar in ieder geval dankjewel voor vandaag en heel veel plezier daar nog. Dat gaat zeker nog. Uh... Uh, Oké, okay, dankjewel Willem voor deze live vanaf het Park Zandvoort. Ja, daar gaat het gebeuren. Hier he. is Dolly Parton en 925. 5.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 Dat was Dolly Parton in 9 to 5. Het is tijd voor het gedicht van de dag. 25 jaar. Beste luisteraars en kijkers van ZFM. Dit jaar is het feest voor ZFM en u allen. Maar voor uw Zandvoorts Media Park nog het meest. Beste luisteraars en kijkers. De eerste 25 jaar van ZFM zijn bijna geweest. Dit jaar gaan we het vieren. Met ZFM midden in de Zandvoortse samenleving. Want radio en tv maken zitten ons in het bloed. Met vele, vele vrijwilligers. Een kostbaar goed. Geniet met ZFM van dit jubileumjaar. Want dit jaar is ons 25-jarig bestaan. Met kwaliteit, betrokkenheid, continuïteit en af en toe een baan. Het is nu 25 jaar na, na 25 jaar zeker te merken. Al die jaren van bloed, zweet en heel veel werken. Een prachtige locatie, radio en tv. Een goede start voor de komende 25 jaar nemen we dit jaar mee. 25 jaar CFM. Een mooi lustrumjaar om te vieren. Bijvoorbeeld op 7 februari wil ZFM dit samen met u om 6 uur in Thalassa vieren met een lekker hapje en wat bieren. U bent allen van harte welkom. Zegt het voort, zegt het voort. En vier het lustrum met ons mee, zoals het hoort. En dat was hem, het mooie gedicht van de dag. Het jubileumjaar van CFM. 25 jaar CFM Zandvoorts. Een echte disco-klassieker op de zaterdagmiddag bij CFM. We de Michael Brown en Some Many Men, Some Little Time. Het is vier minuten voor vijf uur. Einde van deze uitzending. Albert-Jan, het zit er alweer op. Maar niet getreurd, morgen om twee uur zijn we er weer. Dan zijn we er weer met Zandvoet op Zondag. En niet zomaar een editie, nee, een speciale. Ja, we zijn van twee tot drie live vanuit de studio. En dan gaan we gelijk schakelen. Naar het traditionele nieuwjaarsconcert in de Agatha-Kerk. Want dat gaan wij voor u live op de radio verslaan. Dus mocht u er niet heen kunnen, dat zou natuurlijk echt jammer zijn. En niet getreurd, u kunt ook via uw lokale zender IFM genieten van dit nieuwjaarsconcert. Een Zandvoortse aangelegenheid. Zo is het morgen dus live te horen vanaf 3 uur. En wij zijn er om 2 uur weer. Hele fijne zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen. Tot morgen en vanavond veel plezier bij de halve finales van het darts. Het oh ja, om acht uur. Oh ja, dat is waar. He. Spannend Oeh, Zou ik het bijna vergeten, hè? <laughs> ja, om acht uur. Uh, van Warneveld en Meteen, meteen van Warneveld. Van Warneveld van Gerven. Ja, ja. Gerven. Gerven. Heel erg goed. Nou, dankjewel en uh, graag tot morgen. Dag. Doei, doei.